Jobboot met het NOS-journaal. De NS doet onderzoek naar omkoping bij de aanschaf van treinen. Het onderzoek richt zich op een consultant. De man zou voor duizenden euro's vertrouwelijke documenten van de NS... hebben verkocht aan een Canadese treinenfabrikant. De orde ging uiteindelijk naar een Spaanse treinenbouwer. De opdracht gaat over de bouw van 118 treinen van de nieuwe generatie sprinters... die in 2018 worden opgeleverd. De criminele activiteiten van de Duitse motorclub Satudara zijn geheel ondersteund vanuit de Nederlandse tak. Dat zeggen de Duitse autoriteiten in een toelichting op hun besluit om Satudara in Duitsland te verbieden. Duitse leden zouden in Nederland wapens en drugs hebben gekocht en die in eigen land hebben doorverkocht. Vanochtend deed de Duitse politie in heel het land invallen bij clubhuizen en leden. In vijf deelstaten werden wapens in beslag genomen. Een verwarde man is vanmiddag de redactie van de Telegraaf in Amsterdam binnengelopen. Later bleek dat hij een mes bij zich had, maar hij heeft geen dreigementen geuit. De man kwam rond twee uur met een sporttas de ruimte binnen van de hoofdredactie. Die waarschuwde de beveiliging. Het is niet bekend wat hij precies wilde. De man is overgedragen aan de politie. Het gebouw van de Telegraaf wordt extra bewaakt.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 Dan wordt het 7 graden. Dit was het. ZFM. Verkeersupdate, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Dit zijn de files van 4 kilometer of langer in de Randstad. A1 Amsterdam Amersfoort, tussen Blarikum en Eembrugge 7 kilometer. En op de A1 naar Amsterdam, tussen Naarden en Knopendiemen 12. Er is een ongeluk gebeurd, maar de weg is wel weer vrij. A2 utrecht den Bosch tussen Culemborg en Knopendel 8. En de A6 Lelystad-Muiden voor het Knopendel-Muidenberg 4. A13 richting Rotterdam, tussen Delft-Noord en Berkel en Roderijs 5 kilometer. En de A15 vanuit Rotterdam naar Europoort, tussen Pernis en Spijkenissen 6.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 And we new GFM apart, in the other stay. In the back room, something I heard you say. We didn't want to call it too early. Now it seems a world away, but I missed the day. Are we ever gonna feel the same? Standing in the I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 Of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 Ik in Zandvoort en jij bent erbij. Cf